Twee uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Op de A73 in Limburg is een vrachtwagen met gevaarlijke stoffen gekanteld en opengescheurd. Dat gebeurde bij Linnen tussen Roermond en Maasbracht. De truck lekt een bijtende stof en dat veroorzaakt een gifwolk. Auto's die achter de vrachtwagen zijn gestrand staan in de wolk. Om welke stof het gaat is volgens de brandweer nog niet duidelijk. Volgens de Verkeersinformatiedienst is het zoutzuur. Hulpdiensten zijn met groot materiaal uitgerukt. De A73 is afgesloten bij knooppunt Het Vonderen. En ook de Roertunnel is dicht.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 Vanochtend is de Franse comique Jeudonné aangehouden voor verhoor... vanwege uitlatingen op Facebook. De advocaat van Jeudonné noemt de aanhouding een schandaal. Ex-provo Roel van Duin is in de jaren 60, 70 en 80... niet op een speciale manier bespioneerd. Dat zegt een commissie die er onderzoek naar deed... in opdracht van minister Plasterk. Van Duin had om zo'n onderzoek gevraagd. Hij denkt dat hij is bespioneerd... door de toenmalige Binnenlandse Veiligheidsdienst. Volgens de commissie werd Van Duin wel extra in de gaten gehouden... Maar zijn er geen telefoontaps, infiltraties of speciale agenten gebruikt, concludeert de commissie. In de Java-Zee is de romp van het neergestorte vliegtuig van de Air Asia gevonden, melden Indonesische autoriteiten. Een onderwaterverkenner heeft foto's gemaakt, die zijn op internet gezet. Het vliegtuig stortte op 28 december neer. Er zijn al tientallen slachtoffers geborgen en aangenomen wordt dat in de romp nog veel meer slachtoffers zitten. Het weer geregeld buien met kans op hagel, onweer en natte sneeuw... ook af en toe zon. Het wordt 5 of 6 graden. Morgen veel regen en wind. Langs de kust is kans op een zuidelijk storm en het wordt 9 graden. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeers Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de A16 Rotterdam-Breda... op de parallelbaan bij rotterdam feyenoord 2 kilometer. De N15-Rosenburg richting Europoort is dicht bij de Thomasse tunnel Er zijn problemen met het hoogtemeldingssysteem...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 Zo, het is weer tijd voor het uh, wekelijkse ouderwetse handwerk, zal ik maar zeggen. De computer gaat uit en uh, de muziek komt nu gewoon weer vanaf ouderwetse LP's. Nog zo'n uh, drie maanden, hè? dan bestaat het programma alweer vijf jaar, jongens, dus het gaat hard. We zijn al bijna weer toe aan ons eerste lustrum. Woehoe! Oh, hij is een feestje gaan vieren, denk ik. Het ene feestje naar het andere feestje. We zijn, op zoek naar, uh, we zijn op zoek naar mensen die uh, dit programma willen voeden zoals het heette. Ja, ik doe het nu bijna vijf jaar, dus mijn, mijn platenkast hebben we bijna helemaal gehad. Nu. Ja, dan moet ik weer in herhalingen gaan vallen. Ah, ik heb ze nog niet allemaal gehad, maar toch voor een groot deel wel, hoor. Ja, het schiet aardig in de goede richting. Dus uh, mocht u een leuke vinylcollectie hebben en u denkt van nou die... Uh, uh, daar mogen jullie nu wel gebruik van maken. Nou, dat vinden wij natuurlijk best leuk. Ja. Vandaag gaan we het hebben over Carlos Santana. Zijn allereerste album uit 1969. Met oh, natuurlijk de superhits Jingo Loba, uh, Soul Sacrifice en Evil Ways erop. Kent het? Het zwingende uh, Latin-American geluid van Carlos. En dit onder bestond aan het begin van zijn carrière. Verder hebben we vandaag uh, de Best of the Doobie Brothers. Ik kan me niet aan de indruk contracten trekken dat we die pas gehad hebben. Maar goed, het blijft altijd lekkere muziek. Dus uh, maakt het ook uit. Lekkere hits van de Doobies komen voorbij. Best of the Doobies dus. En verder heb ik een live LP meegenomen uit de 80 80er jaren van The Kings. On The Road heet die. Dat is uh, de Alpen waar die uh, enorme leuke live versie van Lola vanaf komt. Dat concept dus. Dus uh, het is weer lekker gevarieerd vandaag, dat zie zeker. Complimentje aan Angela die de platen uitgezocht heeft. En uh, we gaan beginnen met... Uh, ja, ze kunnen we ook weer gaan samenwerken gaan werken aan een nieuwe top 45 op het eind van het jaar en zo. Ik ben de lijst alweer aan het aanleggen, dus dat komt om weer helemaal goed. En die weer stemmen zo, zo in november, weet je. Maar goed, zover zijn we nog lang niet. We gaan eerst nog een uh, mooie zomer krijgen natuurlijk. Althans, dat hopen we dan. En uh, voor een aantal leuke feestjes dit jaar. Onder andere het 25-jarig bestaan van ZFM. Woehoe! Nou, ook een knaller hoor. Met, laten we maar beginnen. Laten we lekker muziek hier gaan draaien. En zo we beginnen met de Doobies. Nog, een van, nog steeds een van mijn favoriete Doobie-nummers. Echt wel lekker te gek. China Grove. de Doobie Brothers en dat noemen dat heette China Grove. Oorspronkelijk uh, afkomstig van het album The Captain and Mia, 1972. Daar stond het op. En dit is dus een verzameling met The Best of the Doobie Brothers. Nou, dat knalt er gelijk lekker in en uh, zo haal ik door. Carlos Santana van zijn eerste LP. U weet het, met die mooie hoes met die leeuwenkop. kop, lijkt het op een leeuwenkop. Uh, eerste album uh, van deze man en... Uh, ja, hij zou een stormachtige carrière tegemoet gaan. Hij zou eh, niet lang na het verschijnen van deze plaat ook op Woodstock optreden. En daar speelde die onder andere natuurlijk het prachtige nummer Soul Sacrifice... dat we straks ook gaan horen. Maar we beginnen met eh, van dit album het nummer Waiting. Carlos Santana. En dat waren de kinks van het uh, Live Isle album On The Road. En we gaan verder met de Doobie Brothers. En uh, ik denk een van hun meest bekende nummers. Long Train Running. Ja, en dat waren de Doobie Brothers. en uh, De LP, The Best Of. En uh, we gaan eigenlijk meteen door naar, uh, vind ik persoonlijk, de grootvader van de zogenaamde Samarok. Hier is Carlos Santana. En dat was Carlos Santana van het gelijknamige album. En wat ik zo inschat is dat denk ik zo'n beetje zijn eerste. En het album stamt uit, uit mijn hoofd 1969. En uh, we gaan door met de Kings van hun live album. En... Moest even spieken. Het nummer Catch Me Now. Yeah. Mm -hmm. Now I'm falling met uh, duidelijk uh, een stukje Jumping Jack Flash erin van, uh, van de Stones. Uh, of dat de Kings erin ermee waren, dat de Stones het van de Kings geleend hebben. Dat weet ik dus niet. Dat, ja. Maar in ieder geval, het was duidelijk herkenbaar. Stukje Jumping Jack Flash. Bom, bom, bom, bom, bom. Oké, okay, uh, het is een album dat heet uh, On The Road. Dat komt uit de tachtige jaren. En uh, op het ogenblik wordt er weer gesproken over een... Uh, een uh, tour van de Kings, dus een tour van de Kings. Maar dat is nog niet allemaal in kan en kruiken, voor zover ik het gehoord heb. Want uh, de broertjes Davis zijn nog niet bepaald echt uh, lief voor elkaar. En uh, Dave Davis heeft gezegd, of uh, Ray Davis heeft gezegd, ik doe het alleen als, Ray, als Dave. Nee. Ray Davis heeft gezegd, ik doe het alleen als Dave ook meedoet. Dus dan zullen ze weer een beetje vrede moeten sluiten. Zoals dat gaat. Nou. Oké, okay, dus The Kings en live opgenomen. En het album dat heet On The Road en het nummer Catch Me Now. Take me to the Streets En dit zijn de Doobie Brothers. Ja, maar de Doobie Brothers zijn duidelijk twee uh, periodes te onderscheiden. Die met uh, Tom Johnson als uh, als liedzanger, uh, die onder andere dus uh, Long Train Running en uh, Listen to the Music en uh, China Grove en zo voor zijn rekening had. En uh, die andere periode was meer met uh, Michael McDonald en uh, daar was dit er weer eentje van, uh, een liedje wat door Michael McDonald geschreven werd. En dat nummer dat heette dus Take Me to the Street. Santana, Carlos Santana. Het eerste album uit 1969 uh, viel natuurlijk op door zijn uh, ja, Latin Rock, wordt het nu genoemd. Uh, rockmuziek dus met uh, Latijnse invloed en daar was hij echt wel een van de eerste in denk ik. Althans op de manier waarop hij deed met een bezetting van uh, gitaar en vooral uh, altijd ruim aanwezig. Het Hemmeltorgel, bas, drums en natuurlijk een hele berg percussie. Alle mogelijke dingen. En uh, hij werd natuurlijk echt, echt beroemd door zijn optreden tijdens het Woodstock Festival. Waar uh, een, uh, in de film onder andere een prachtige versie van Soul Sacrifice. Maar straks hoort u de studioversie. Nu Shades of Time. Hier is Carlos Santana. Carlos Santana was dat en uh, ja, dat gaat allemaal achter elkaar door. Dat, uh, dat pikte nog een derde nummer bij. Er waren twee nummers achter elkaar. Maar dat komt omdat het allemaal uh, in elkaar overliep. Uh, Shades of Time ging over in Savior En dat zou dan weer overgaan in Jingle Loba. Maar uh, nee, nee, nee, nee. Carlos, uh, zo zijn we niet getrouwd, vriend. Uh, Jingle Loba komt straks aan de bord. Uh, de mensen die meespeelden op deze LP. Carlos Santana natuurlijk gitaar en vocals. Dan Mike Carabello. Mike Carabello, die deed de conga en die deed percussion. Dan hadden we nog Dave Brown, was de bassist. Jose uh, Chapito Arias, deed de timbales. Uh, dat zijn van die ronde trommels, weet je wel, ja. En dan uh, conga en percussion, dat deed hij ook nog. Dan hadden we Mike Shreve, die deed de drums. Greg uh, uh, Rowley die deed piano, orgel en vocals. En dat waren de mensen die uh, op dit album uh, meespelen. Op de hoeskijk staat er ook nog een vent met een trompet. Maar die heb ik niet, uh, niet kunnen waarnemen. Nee, maar die wordt niet genoemd in het, in het rijtje. Goed, Carlos Santana dus. Van het eerste album dat in 1969 uitkwam. En uh, dat verbazing wekte door... Vooral omdat het zo verschrikkelijk swingt. En zo verschrikkelijk lekker energiek klinkt allemaal. Grote hits natuurlijk van dit album. Evil Ways, die heeft u al gehoord. Uh, Jingle Loba, die komt straks. En dan hadden we natuurlijk ook nog... Uh, vooral Soul Sacrifice... Het nummer waar ze dus beroemd mee zijn geworden uit Woodstock. Maar ook die komt later. De Kings dus. Um, rockband, rockpop en mod wordt er gezegd. Uh, wat mod is, nou dat valt wel. Um, ze begonnen met st vrij stevige rockmuziek. En daarna gingen ze dus eigenlijk een beetje over om wat meer... Ja, hoe moet je het noemen? Een beetje cabareteske en ook wel kritische teksten. Uh, the Well-Respected Man was een voorbeeld. Uh, dedicated Follower of Fish Fashion... Uh, Mr. Pleasant en Dandy. Dat waren allemaal uh, ja, liedjes over een bepaald soort mannen... waar ze het niet zo hoog mee op hadden, denk ik. Uh, de band bestond oorspronkelijk uit Dave Davis. Uh, Ray Davis. En Ray Davis was natuurlijk de zanger en vooral ook de schrijver van heel veel van de hits. Dan uh, Peter Quave zat erin. Mick Avery. Uh, verder is het ook weer zo'n band waar een heleboel mensen in gespeeld hebben. Zoals John Dalting, John Gosling... Andy Pyle, Gordon Edwards, Mark Haley, Jim Rodford, Ian Gibbons en Bob Henry. Uh, Henrit. Dat zijn de mensen die allemaal een beetje deel hebben uitgemaakt van. De Kings. Ze waren actief tot, tot en met 1996. En, uh, ze praten erover. Dat heb ik althans vernomen. Ze praten erover om weer op tournée te gaan. Maar de, uh, Dave, Dave, of Ray Davis wil dat alleen als Dave ook meedoet. En ja, de broertjes. Uh, ...waren niet echt vrienden van elkaar. O, zacht uitgedrukt. Oké, okay, dus we gaan naar de Kings. En um, live dus. Kijk, ja, daar. En dat uh, is een nummer dat ooit op de achterkant stond... ...op de B-kant stond van een singeltje. En ik dacht, als ik het goed heb... ...dat dat Dedicated for of Fashion was. Dan stond dit op de, de B-kant. All the good times come. Hier zijn de Kings. You're not ready yet, still not ready for it. Where have all the good times come? Gone, moet ik zeggen. Where have all the good times gone? De uh, Kings. Lekker live, hè? Gewoon lekker live allemaal. Ja, het is allemaal lekker live. Heerlijk. En uh, dit was inderdaad in de tijd uh, de B-kant van, uh, van een singeltje. Ik weet alleen niet meer precies welke. Ik dacht dat het uh, dedicated follower of fashion was. Maar ik ga dat nog even opzoeken voor u. Dat u die, ook die informatie helemaal goed krijgt. Ja. Dat hoort zo op dit programma. He, goede informatie. De Doobie Brothers. Met een van hun eerste grote hits. Althans waarmee ze in Nederland bekend werden. En dat heet natuurlijk. Listen to the music. Liedje geschreven door Tom Johnston. Dat was een van de eerste grote hits voor de Doobie Brothers in Nederland. En daarna zou A Long Train Running komen. Dat was in 1973. Ik zei het straks uh, de Captain and Me 72, maar het was 73. Ja, wel, uh, wel goed zeggen natuurlijk. Anders ziet er niks meer op. Goed, uh, Carlos Santana zijn we weer aan toe. En um, uh, dit is een van de... <coughs> Ja, de eerste hit, denk ik, voor hem. We, we zeiden het dan in een uh, wat verknipte versie natuurlijk. Want die werd voor het singeltje natuurlijk toen nog dadelijk ingekort. Dat had je toen nog. en uh, werden de nummers gewoon geknipt. Hè, dan werden er werden wel een heel stukken uitgeknipt. Maar we uh, hoort nu de LP-versie, dus lekker lang. En het begint weer met heerlijke percussie. Carlos Santana en Jingo Loba.